Ik dacht dat u eerst een poosje zou uitrusten. Dat is het juist. Mijn gestel heeft ernstig geleden. Zodat de geneesheer mij rust heeft voorgeschreven. Nadat hij mijn innerlijk had onderzocht. Hm. Het was de maaltijd. Smakelijk toebereid als het zo vrij mag wezen. Maar als men er te veel. heeft... Rust en om... nog eens rust. Ergens in de zon en zonder gebabbel en aanmerkingen die mijn geestelijk leven aantasten. En daar gaat niemand... Daarom ga ik alleen. Dat is veel rustiger. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm.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 Bommen wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toonder Auteursrecht.